Jan van der Putten met het NOS Journaal. In zee bij Scheveningen is een lichaam gevonden, meldt de politie. Het stoffelijk overschot lag bij het noordelijk havenhoofd. Op die plek werd lang gezocht naar een surfer... die vorige maand met vier anderen om het leven kwam in onstuimig weer. Identificatie moet uitwijzen of het inderdaad de vermiste surfer is. De slachtoffers waren twintigers en dertigers uit Den Haag en Delft personeel van Tata Steel in Nijmegen gaat binnenkort actie voeren. Dat hebben de FNV-leden die bij het staalbedrijf werken besloten. Ze konden vandaag vanuit hun auto stemmen in Beverwijk. Het is onrustig bij Tata Steel sinds de holding Tata Europe vorig jaar reorganisaties aankondigde. Ook het plotselinge vertrek van Tata Nederland topman Theo Henrar vorige maand is slecht gevallen. Er waren onder meer spontane werkonderbrekingen. Onder het personeel zijn grote zorgen over de toekomst van het bedrijf. De politie heeft een oud-verpleger van het Jeroen Bosch-ziekenhuis in Den Bosch opgepakt. Tijdens de coronacrisis zou die patiënten medisch hebben onderzocht en mogelijk ook medicijnen hebben gegeven, terwijl die geen diploma's heeft. Ook zou die medicijnen, medische apparatuur en uniformen hebben gestolen. De verdachte staat vandaag voor de rechter. Er loopt nog een onderzoek of zijn handelen schadelijk is geweest voor patiënten. In Hongkong is een omstreden wet aangenomen die belediging van het volkslied van China strafbaar stelt. Overtreders kunnen drie jaar celstraf krijgen en een boete. Pro-democratische parlementsleden en betogers zien de wet als een nieuwe poging van Peking om zijn greep op Hongkong te versterken. Een parlementslid verstoorde de stemming door een pot met stinkende vloeistof op de grond te gooien. Hij is ook naar de bloedige onderdrukking van het studentenprotest op het plein van de hemelse vrede in Peking vandaag 31 jaar geleden.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 En 42 uh, moesten we uit uh, evacueren even naar Heemstede, ah, ja. zoals je weet. alles En 45 zijn we weer teruggekomen. Ja. Dus uh, drie jaar afwezig uh, geweest ja. uh, in Zandvoort. Maar weet nou, je er ook nog, Ja, dat weet je niet zoveel van, maar misschien uit de verhalen die jouw vader misschien verteld heeft ook nog iets over die oorlog. Hoe heeft hij dat uh, beleefd? Weet ja, je daar iets van? Ja, het is wel vrij heftig geweest. Ja, al horen, ja. ja. ja. Uh, we, we hebben met de familie Kijsler in... Uh,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 Ja, bijna alles. Hè. De was nog waren er nog niet eens staatstenen, het was een zandweg. En in augustus 45 kwamen we terug. Dat heb ik daarna gehoord dat het augustus 45 was. Ja. Maar nou, je ziet heel hele wederopbouw van zand gezien. Maar nou, nu waren de Willeminenweg en hoe heet het, de Weimar, oh. we werd de verstorpen Daar was helemaal kaal, wasontdop. dat waren allemaal alle ja. duinen. Ja. En al daar zijn al die huizen teruggekomen. En mijn weg was wel een gedeelte, maar het nieuwe gedeelte was er nog niet. Nou, en het kerkje stond daar praktisch helemaal alleen daar, de Griffemeerdekerken. Ja, ja. Het schreef van een keer op de, de MMA weg, ja. Ja, weg, jullie weg. Goed, dat maakt, maakt niet zoveel uit. Uh, hoe ben jij zeg maar, met het Stamfordse verenigingsleven op een gegeven moment uh, ja, dat is in een aanraking de... gekomen? Want dan, uh, ja, want je hebt natuurlijk net, je hebt ook school gedaan, heb je dat hier gedaan? Ja, het ja, ja, ja. Ja, is ook allemaal wel een grappig verhaal, want ja? uh, mijn vader was ook een sport maar toch hele aparte dingen over opvoeding. Uh, oh. Ja, want we waren, mijn vader ook zo, al dringen hier in de hervormde kerk. Toen nog nog in de hervormde kerk.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 na, na het rand, ik na, ja. naar, naar Heemstede, naar de School. En uh, mijn zusje, die was bevindt met een katholiek meisje, maar die onder ja. de bovenkant wonen, Lier van Kemenaar, waar ja. we altijd veel contact mee hebben. Vond mijn vader zo zierig dat hij uh, die, gescheiden moest. Die ging ook mee naar die katholieke school. Dat was in die tijd, 1950, baanbrekend. Baanbrekend? Ja, ja. ja. Ik kreeg jullie niet uh, zoiets van vingerwijzen. Nee, van nee. Die... En, uh, mijn overbuurman, dat was het meneer van Kemenaar. Dat was een fantastische man die ja. vrij uh, vroeg weduwnaar werd.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 Het was een hele aparte school. Een Ach, hele aparte school. Een hele aparte. Met een, een, beetje, een beetje mooie gangen waren dat. En dan, meneer Veselius was toen de hoofd. Ja. En die begon zorgens met, op, het, op, het, op het orgel te spelen. En dan ja. het, een een psalm zingen. Ja. Ah, dat was allemaal... Ja, achteraf kijk ik toch heel veel met plezier op terug. Er ja. nog heel veel jongens van die eerste klas. Het waren maar vier lokalen. Dus de eerste ja. en tweede klas hadden het bij elkaar. De, de drie vier en vijf en zes. En, en je mocht ook nog naar de zevende. Ja. Als je dus de die school die met goed gevolg afmaakt.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 Het eerste ben ik al uh, ge, uh, gefocust op Australië geweest qua popmuziek. Ja. Het land heeft er ontzettend veel, ongeveer hetzelfde aantal inwoners in Nederland met zoveel goede bands voorgebracht. AC, DC en op, ja. En ook hele goede DC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 Geraakt in de, nou, in de je, Zandvoerse sportwereld. Uh, nou, je weet iedereen, jongetje wil voetballen, je weet ook, ja. ik heb verteld hoe ik er maar heb. Nou ja, je, je zei dat je bij de HFC ja, bent gekomen. Ja. Nou, daar ben ik mijn hele leven gebleven. Ben ja. Ik ben volgend jaar uh, 62 jaar lid. Dus dat uh, is nogal een periode. Ja. Nooit ja. echt uh, in Zandvoort... Uh, nee, dus, dat we, de, de, de, Wij gingen naar, naar, naar HFC, Hansgeek en ik. Ja. En uh, Niemand vroeg had HFC onder andere nog vrij elitaire, elitaire verenigd te zijn. Ja. Dus ik werd altijd al wel geplaagd van HFC, druk ja. en punten en zo. Dat toch naar ja. ja. Ja. Maar altijd in een hele leuke sfeer. Ik, bedoel, ja. want ik zat natuurlijk op school, die je me mee met schoolvoetbal met Zandvoort. Ik heb er eigenlijk nooit... Ze uh, zijn altijd, altijd aardig geweest. Dus. Ja. En mijn oudste broer speelde bij Zandvoort, dat was niet zo'n voetballiefhebber. Die ging om dat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 Ja, want volgens mij heb jij ook iets met de Zandvoorsche Hockeyclub te maken gehad? Ja, als bestuurder. Nee, niet als bestuurder. Ik heb wel eens een soort sponsorcommissie even gezeten. Maar je weet, we hebben hele moeilijke jaren gehad. Nu gaat het gelukkig weer wat beter met hockeyclub. Het is heel gek dat al de hockeyclubs hier in de regio floreren: Bloemenau, Rood, Wit, Allianz. Maar Zandvoors komt nu gelukkig ook een beetje terug. Dat Kees van is een aardige rol en die doet natuurlijk heel veel werk. We hebben inmiddels meer dan 200 leden, hoor ik laatst. Maar over HFC gesproken, ik weet dat er ook toch hier en daar af en toe wel eens zandvoerters dus over uh, naar de, de koninklijke AFC. Ja, ja, Als ze ja. echt uh, goed zijn dan uh, duiken ze daar meestal nog wel eens op. Ja, uh, dat is wel het uh, Onder andere Hans Wiet, je ja, van de tennis. Ja, ja, Richard, Richard Kerkman. Mm. De eerste ja. die overging, die was geen zandvoerder, maar altijd ook een zandvoerder, dus ingenieur, was Frans de Vlieger. Ja. En Erik de Vlieger. Ja, ja, en, ja. Die hebben, zijn begonnen bij zandvoerder. Ja. En die zijn bij AFC terechtgekomen. Ja, ja, en ook uh, tegenover ook heel veel jonge die bij ons komen. Ja. We zijn natuurlijk een gigantisch grote club geworden met duizend jeugdleden. Ja. En we uh, zijn zeg maar, totaal 1800. We spelen ook vrij hoog, heb ik uh, ja, uitlaten, ja. Ja. Uh, dat is wat, wat, dus ja, wat heb jij bij Koninklijke HFC gedaan? Nou ja, ik heb dus altijd voor een plezier gevoetbald. Ja? Uh, Ik Tot uh, zeg mijn maar, 18e jaar heb ik. Uh, zat wel in de hoogste uh, juniorenteams. teams uh -huh. ben ik een jaar naar Zuid-Afrika gegaan. Want daar woonde mijn oudste zuster. Uh -huh. 1959, en toen kwam ik terug en toen was ik al wat aangezet. En toen de ha train had ik een broertje dood. Aan. <lacht> ja. En toen ben ik altijd in gezelligheidsteams terecht gekomen. Ja. Ja. En ik heb nu nog een team. En we komen elke maand bij elkaar. En we spelen al 30 jaar niet meer. Nee.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 Of een paar jaar. En toen werd ik in 1984 gevraagd om een voorzitter van de HFC te worden. Nou, dat heb ik gedaan van 1985 tot 1995. Dat is toch nog een uh, vrij lange periode. Ja. Uh, voorzitter, zei je dat ook? Uh? Voorzitter. Ja. Uh, wat, wat maak je dan mee? Met? Want het is een vrij grote vereniging, Koninkrijk. Ja, we hebben zijn. even een dip gehad. We degradeerden ook. En we zijn op de lagere regio's van, ja? ja? van het voetbal. En, maar toen zijn we heel aardig teruggekomen. Ja. Maar ja, met, met het, het, het, het uiteindelijke resultaat dat we toch weer in de hoofdklasse zijn gekomen. Ja, en dat was toen eigenlijk toen al het streven weer om. Nou, in uh, ieder ja. geval niet, niet meer op de laagste regio's. Toen speelden we even, zelfs even gedegradeerd naar de onderbond. Ja. ja? Maar, en toen zijn we gelukkig weer de jaar erop weer teruggekomen.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 en Haarlem. Maar het ja. meeste leden komen uiteraard uit Heemstede. Ja. Het is net de grens Haarlem-Heemstede. Ja. Het is makkelijker te reiken met de fiets. Dus het is... Nee, dat betreft het ongelooflijk... Het ongelooflijk ontwikkeld. Ja, het is een Er zit uh, achter een mooie buurt, Bronsteenweg en noem ja, ja. maar op. Is, uh, dat, uh, en ze zitten er nog steeds. Ja, ik, uh, ja het veldspelen wel 110 jaar Ja, het is... Uh, en een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 En is niet ja. om een hoop te vertellen, denk ik. Dus die mocht hij niet van Danny, denk ik. Maar de rest is Frank de Boer, die was er nu de laatste keer ook weer bij. Ja. En die moest dus dezelfde dag nog naar Brazilië. Nee, ja. Nels Alstom heeft die op een stage in Brazilië. Mm. Maar die heeft zwirigs, zo zou hij er één helftje meedoen. Mm. En dan zou hij naar Schiphol gaan om te vertrekken naar Brazilië. Ja. Maar hij heeft het hele westen negen hij vond het zo leuk. Ja. En toen, hij moest geloof ik om zes uur op Schiphol, zijn ze dan, hallo, je bent ons gebleven. Toen ging je naar Schiphol. Ja. Is dat, kenmerk, dat, dat al kenmerkend? Dat, dat dit soort uh, mensen dan, dan toch langer blijven dan, uh, dat heeft dat maar te maken ook met de spieren, spieren ja het is een traditie natuurlijk sinds 1923, Toen er heeft ja. de normalige uh, voorzitterkamer de kfb gezegd HFC is de oudste club, daar moeten we altijd doen dus die werd het altijd gespeeld op 1 januari, een natuurlijk afgelast vanwege weersomstandig en uiteraard in de oorlogsjaren het ja. is dus één keer gespeeld in 1944 ja. mocht HFC uh, de, uh, uh, Nederlands Alst niet in de oranje ze dus ja. het wit gegaan, maar toen zijn ze toch te wil helder gaan zingen, ja maar er heeft de bezet wel later nou, al de reuze kritiek op gehad. Maar dat is gelukkig goed afgelopen. Ach. Iedereen stond toen de uh, Wille Helmers. Ja. Dus, uh, wat ik hoor, ik ben er niet bij geweest. Ja. Dat was toch een heel onderroerde moment. Ja. Maar in 1905 mocht het niet meer gehouden worden. Nee. Oké, okay. okay, uh, we gaan zo weer even verder praten. Uh, want het is een mooi blokje wat we hebben afgesloten. Met het uh, sport, uh, sportieve element. Uh, Albert Jan. Uh, want uh, we hebben natuurlijk ook nog uh, iets uh, klaarstaan van... Uh, Natuurlijk, uh, op verzoek van uh, onze gast, uh, ja. een gouden oude van de Beatles. Ja, welke? I'm happy just to dance. you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 En dan hadden we altijd een wedstrijd. Maar de Wond Keller meestal. Ja? Je had een reuze eindspurt. En Ach, ja? we zijn ook heel tegen tegen hem gebedmintend. Ah, ja? En daar was je ook vrij goed in. Ja. Badminton. Ja, ja. ja je doet bij Dirk van der Nul of in de sport al ja, ja, dat was dat, dat, dat, dat een beetje de sportgoeroe ja. uh, Een uh, ja. beetje in, uh, in Zandvoort. Lekker was een Dirk van der Nul. Over uh, badminton, Want dan maak ik even gelijk. Hè, want we hebben het voetballen nu een beetje achter ons uh, gelaten. Gaan we naar, de, naar een andere uh, tak?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 En toen we waren met de oude Quarles gesproken. En die oude heer Quarles. En toen mochten ze daar spelen. Ja. Maar ik was dus van de oprichting lid. En Jan Meijer en ik zijn de enige twee die nog over zijn van de oprichtingsdag eigenlijk. Ja. 1951. 1951. Ja. Nou, dat is, dat is dik 50 jaar terug. Ja. 60, 60 zelfs. Ja. Ja. En uh, de, de, de, ik heb getelligd denk ik op de 20ste. En toen ben ik eigenlijk min of meer een beetje gestopt. Maar mm. altijd lid gebleven. En toen werd ik zo in 1993 gevraagd om uh, het voorzitter te worden van de Teleclub Zandvoort. En dat was mijn eminente vriend, voorzitter. Dat was, uh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 Paul Dogger heeft daar gespeeld. Paul ja, ja, klopt. En Brenner Schultz heeft daar Schultz, gespeeld. Schultze, ja. Dat waren dan naar nou mijn idee uh, en, de. de uh, ja, en uh, Scha schapers heeft er ook gespeeld. Ja, ook Michael Schaper, Schapers, ja. Ja, ja. en uh, we hebben ook die hele leuke, we heel hoog op de wereldlanglijst, hebben we Appelmans. Sabine Appelmans. Ja, dat is, dat is je mobiel. Ja, was dat niet een, die een van die... Uh, die ja, ben ja dat heen. denk ik. Dat klopt er nou niet meer in, hoor. Uh, goed, uh, even over die periode. Sabine Appelmans klopt. inderdaad. Michiel Schapens klopt er ook, uh, dat, dat, dat weet ik. En, maar ik heb zelf in Levende in de lijf heb ik uh, Paul Dogger zien spelen. Ja. En uh, Brenda Schultz. Um, uh, had die club dat op een gegeven moment nodig? Of was dat ook de ambitie uh, van uh, de tennisclub Zandvoort? Om toch ook even... Om ja. te laten zien dat ze uh, een hoger niveau uh, ja, konden. Door, konden. Door, want Hans Spiet was natuurlijk een enorme goede tennis. en buiten een hele goede. Ja, en Paul van Geuns had je ook. Paul nog. van Geuns had hij ook een hele grote rol gespeeld. Mm -hmm. Die hebben het toen de... nee, professioneel gemaakt. Volgens mij zelfs ook nog Tom Bavink. Tom Baten was toen vicevoorzitter. Ja, maar hij is er wel bij betrokken ja, geweest. Ja, het ja, ja, kon een jarenlang lang met Tom nog gespeeld, ook al maanden aan. Ja. Nee, en dat was. Uh, die, die jongens hebben het echt de, de dingen erin gezet. De zoom erin gebracht. Ja. Nou ja, toen hebben ze het ook eindelijk ook uh, hoofdklassen geworden. Of geworden. Over eredivisies. Mm -hmm. Maar ja, het kost ook allemaal heel veel geld. Hè. En wat tijdens de, tijd de sponsoring niet opkomt. Ja, Redken, of, kan ik mij herinneren. Uh, ja, uh, ja, en, uh, nou, ja, en uh, hoe heet het? Dat uh, televisiemerk heeft het ook nog een hele tijdje gedaan. Ja. Maar goed, eh, toen werd het wat minder, ja, toen zijn ze teruggezakt. Maar nu hebben ze toch weer aardig op de, op de rail staan. Ja. En nu spelen ze weer in de divisie. Is het ook zo, uh, hè, iets, iets op de rail zetten? Uh, dan denk ik aan een bepaalde vorm van een structuur. Uh, hoe een vereniging uh, uh, zeg maar dan moet zijn, als het ware. Uh, hebben jullie die blauwdrukken zeg maar, dan uh, daar neergezet op een gegeven moment? Nou ja, kijk. T is, als je dus ho hoger op wil, kost geld. Ja. Want je kan allemaal nog een hele eigenaarige jeugd hebben. Maar ja. jeugd die zo goed is dat ze op eerder divisie niveau kunnen spelen, ja. is erg moeilijk hoor. Ja. Nou, dat is dan uh, door de sponsoring is dat wel gelukkig Daarom ook die bekende namen. Ja. En dan moet je zien dat je er een opvolging van krijgt. Maar ja, als, als gauw die sponsoren een beetje gaan stoppen, ja. dan wordt het moeilijk. Van. Ja, want dat verronk dat, uh, zich ergens in midden jaren 90 uh, ja. ja, ja, ging ja, dat rond, niet meer. Ja, rond, rond de wisseling denk ik, natuurlijk, uh, toen het minder ja. ging, ja. ja. Ja, en het is, ja, clubliefde bij de jeugd bestaat niet meer. vroeger bij Voetballen begonnen te meten dat er betaald werd. Maar mm nou, bij hockey is het ook zo.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 Nou, dat, dat, dat was natuurlijk allemaal... aan louter geluid alleen maar beurs, beursjongens. Ja. Die hebben, hebben, hebben het ook heel goed gedaan. Daar heeft Tore ook een grote rol gespeeld. Die is ja. vijfde jaar secretaris geweest. Maar was maar een clubje van mannen... 40, 50, ja. met vier en Daar heb ik zelf ook nog voor gespeeld. Dat voelde ik en zaterdag bij de beurs Dat een zaterdagclub op zondag bij AFC. Dat kon ik wel allemaal toen mooi matchen. Ja. Uh, maar goed, we waren in mijn jonge jaren, hoor, Jaap. Ja. En, maar, uh, het, ja, maar dat maakt het wel hè. ook interessant. Kijk, ja. het, het, het, het heeft... Ik, ik heb wel eens de verhalen ook van Dick en wel eens gehoord over uh, de beursbengels. Maar dat wa het was een vrij illustre gezelschapje. Ja, wat, ja, ook, ze hebben zelf, zelf de hoofdklassen zaterdag bereikt. Ja. Maar ja, op een gegeven moment valt. Toen een aantal sponsoren. De beurs is helemaal veranderd. He. Ja. Dus nou de AEX, had je Amsterdamse effectenbeurs, die zat er financieel altijd erg goed voor. Dus het werd ja. aardig gesponsord door de, door, de, door, de, door de beurs. Maar het is met de jaren ook allemaal minder geworden. Ja. Dus het is dus ook mij moeilijk. Dan heb je nog een paar privéjongens, jongens maar ja. die worden ook allemaal ouder. Dus, ja. dus die, die kunnen het ook niet meer op de zaak zetten. Die nee, moeten hun nee, nee. eigen zak betalen, dat ja. is een beetje te veel. Ja, ja dan wordt het, uh, wordt het een kopenzen, ander vraag. En er zijn inmiddels bijna raad. geen beursjongens meer. Ze nee. spelen nu nog tweede klas. Nog een behoorlijk niveau. Hetzelfde ja. als, als, als uh, SV's. Is Antwoord, ja. En uh, maar ja, de, de, de, de, de, de, de heleboel sponsoren zijn weggelopen. Ja. De, de, de, de, de, daar valt staat het dus wel mee. Als we ook nog even terug gaan weer terug naar de tennisclub Standfoort.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 En die is Nederland ook even niet tennis willen doorgegaan. Die is nu ook de hoofdredacteur van zo'n tennisblad. Hè? Ja, ja, dat heb ik en het gehoord. Het gaat, uh, gaat heel goed. Ja. Uh, Tennisclub Stantwoord, dat heb je afgesloten op een gegeven moment. W wanneer heb je dat uh, afgesloten? Uh, 2002. Ja, het was er geen opvolger nog. Ja.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 in A.J. Vos veranderd in Daniel Leffert. Yes, ja, ja, Daan, uh, gooi even je schuif open, want, uh, want er zie je ja, toch iets in ja, die computer ja. geloof ik, toch? Ja, of maar niet? ik weet niet wat Albert Jan Klaar heeft gezet. Nou, eh, uh, uh, zullen we, we gewoon uh, maar, uh, gewoon, ja, want hij heeft de Beatles en de Bee Gees heeft hij al gedraaid. Dat ja, zijn de Rolling Stones.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 en uh, ja, dat waren ze. oh ja en dan de oude kerk hè oude kerk ja, ja. kees oude kerk die is uiteindelijk uh, wethouder ook ja. uh, geworden uh, wat, weet je, ja, wat weet je ervan eigenlijk nou ik was helemaal eind. en andries van Marlen niet vergeten en dan, uiteraard nee, die was zelfs in de vorige periode ook ja. al aanwezig die werd wethouder financiën ja.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 Uh, hoe heet het niet erg plezierig? Mm -hmm. Ik heb daar geen last van. Want ik kan er, uh, met redelijk mensen met die zin opschieten. Dus mm -hmm. je hebt, uh, na de rampen, die periode die wij gehad hebben, 98, 2002, was het nog een heel aardige periode. Ook de sfeer in de onderling was mm -hmm. goed, mm -hmm. ook met de oppositie en uh, met uh, hoe heet het nog de, de socialistische partij nog. Yeah. En nou ja, en uh, het ging goed gewoon. Ja.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 Moet je dolgelukkig zijn, dat het allemaal niet doorgegaan is ja. Want we waren die flats nu ongeveer klaar geweest. dat ja. waren allemaal hele dure uh, verhuurflats. Ja. En uh, koopflats. Die waren, waren ze ook kwijtgeraakt. Dus het was een drama geworden. En wij moesten alle van ons moesten ze allemaal huizen kopen in de buurt. En ja. was een parkeerterrein een parkeerterrein achter ons, weet je wel. Bij Dirk van der Boek. Daar wilden ze het huis zetten waar wij dan mochten gaan wonen. Uh, Belachelijke plan. Dus iedereen nee. was tegen. Zodat het beter gebracht was. Nou ja, dat heb je er ook gezien. De, de, de, de grote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 En dat is, ja, nu ook weer, wat hier met uh, allemaal uh, luchtfietserij, want het is ook de OD economie. Ja, hoe kijk je er tegenaan nou, eigenlijk, heet het een dagen, als, uh, we, we oh, hebben net woord? ook het, uh, het verhaal van Jerry Kramer in uh, Goedemorgen Zandvoort. Ja, het is gekomen uh, gelijk, nu ook, ja. hey, soft, de, de grondexploitatie, de, de gemeente heeft duur ingekocht, of die grond en gehoopt dat ze de, die huizen allemaal zouden voorkomen, het was die huizenmarkt op boeming, maar die huizenmarkt ligt helemaal op zijn achterste, ja. dus het wordt allemaal een heel moeilijk verhaal. Ja. En die parkeergarages maar gebouwd, ja, je weet zelf, die ene staat helemaal leeg altijd, ja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 kwam er iemand uh, van uh, CFM Zandwoord ineens uh, bij jou uh, op de stoep uh, staan. Ik geloof dat dat Rob Harms is uh, geweest, Nee, dit nee, was Fred Kroonsberg. Fred Kroonsberg. Die kwam bij mij. Ja? Toen ging ik uiteraard en toen zei je, daar heb ik een mooi baantje voor je. Oh. Nou, toen ik met Rob en uh, ook met Daan kennis gemaakt. Uh, we hebben hele leuke jaren gehad. Hoe het verder een beetje afgelopen is, daar zullen we maar niet over praten. Nee, nee. Wij is... hebben altijd onderling een hele goede sfeer gehad. Ja.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 2010 binderen... maar 2006 hadden we bijna alle reclames... van die politieke partijen toen op Ja, ik kan me nog herinneren... dat was een hele leuke... Uh, dat was uh, van, uh, van de gemeentebelangen antwoord... en uh, dat, je had... Je had uh, we hadden to, de toenmalige programmalider heette Rijn van Lunteren... en er was dan een reclame uh, van de bij van Lunteren en... en geen bezit, geen bezit... en ik weet niet meer... Uh, die, die, bleef, die, die bleef mij nog het meest hangen... Van, uh,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 Prima, prima, prima. ja ook kom je want, want ook als voorzitter van, van zo'n omroepclubje als als de onze dan eh, dan neem ik aan dat je dan ook eh, zeg maar weer te maken krijgt met eh, politiek en, en dat soort dingen ja maar dat hebben we hebben al een paar redelijk gescheiden gehouden ik bedoel dat ik ben nooit met mijn, mijn volk toen nee ik bedoel dat bedoel ik dus niet maar eh, dat je dus moet ja eh, voor de omroep aan het werk moet gaan om bij de politiek iets gedaan te krijgen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 Ook binnen de politiek. Nou, dat is dat was wel uh, uh, hoe heet het, nuttig dat je dan je contacten bij de gemeente hebt. En uh -huh. die, die subsidie die wij dan krijgen jaarlijks. Uh -huh. dat, dat kan je dan wel aankaarten. Dat is gelukkig allemaal goed gekomen. Uh -huh. Want Atalant, altijd komt nu van het Rijk af, hè, die subsidie. Ja, dat... Nou, maar nou dan moeten ze het geven. Maar toen kwam het, elk jaar was het weer een punt in de... In de, in de, bij, de, bij de groting. Ja. Dat, toen een gegeven keer was het er ook af. Ja Rob, hè, toen was het onze hebben ja, we ja. de, de bel getrokken. Ja. Omdat ik het natuurlijk van nabij zag. Toen ik de cijfers mm -hmm. natuurlijk kreeg. Of de, de, de voorlop, voorlopige prognose. Mm -hmm. Nou ja, dat is allemaal goed gekomen gelukkig. Mm. Uh, ja, de, de periode C.F.M. Zandwoord... heb je toen afgesloten. Het stokje is overgegeven... aan de man die onder andere... ook dit programma met de nodige bezieling doet. Doet, ja.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 ronde in uh, in uh, in Zandvoort. Ja, start bij Heb mij. Je, voor, ja? Start bij mij voor de deur. Ja. En uh, het was helaas vrij fris. Dus er stonden niet veel mensen. Maar naar beneden, dus langs Dirk van der Broek, waar je linksaf de burgemeester Engelbertstraat op moest. Tenminste, mm. die jongens. Mm. Dat was een heel leuk om te zien. Want loopt een beetje naar beneden. Mm. Dus de kregen ze snel snelheid. Een paar jongens hadden het toch echt moeite om op een fiets te blijven zitten. toen ze linksaf de op gingen. Dus dat heb ik helemaal gevolgd. En toen ben ik wat later naar Watersplein gegaan, waar de finish was. Mm. Maar ja, je ziet. Die, kijk, ze rijden allemaal euh, alleen. Je zag ook niet dat... de afstand was te kort om iemand in te halen. Want het was een startverschil van een minuut. Mm -hmm. En op, op drie kilometer red je dat natuurlijk niet. Nee, oké. Okay, maar omdat Zandvoort ook een geschiedenis heeft met uh, andere wielerwedstrijden. Nou, heb jij daar ooit uh, ook nog enige uh, ja, betrokkenheid uh, Ja, dan gaan we weer verder terug in de tijd. 1959, ja? het wereldkort. Met André Darigade ja, was, die was die dat. Die won de op het circuit. Ja. Ja, en maar, uh, uh, ook elk jaar bij de amateurcommissie van Nederland op het circuit. Ja. Leo Dolman nog een keer gewonnen. Nee, ik heb uh, het altijd wel gevolgd. Dat, dat wel. Maar...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 De Zandvoortse sportclub ja. is het natuurlijk geworden, ja. En uh, ik had, uh, ja, dan heb je ook natuurlijk nog de, uh, de SV Zandvoort... die ontstaan is uit zandvoort mee en Zandvoort 75. Maar dat is daarna. Uh, jij bent pas daarna gekomen. Dat was de 96, en Ik zat ook in de commissie bij de fusie... maar toen kreeg ik een werk Dus toen heb ik dat bij me meegemaakt. Toen heeft uh, de man uit de Oranjestraat... Jaap uh, Methorst overgenomen, ja. Die heeft het heel goed gedaan. Ja, ja dat uh, was in 96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 Ja, oké. Okay. Uh, het, het, het, het zit er bijna op, uh, deze, deze uitzending. Uh, ik kijk eventjes, uh, uh, oh, Ja, ik, ik, ik heb verder <laughs> weinig tekst meer uh, wat er wat gaat. Dus, uh, ik laten ik we we nog eerst, kan nog wel even een plaatje draaien. Ja, laten van, we dat eerst even doen. Van de, van de Rolling Stones. Ja, dat, ah, lijkt, dat, lijkt, lijkt me, dat lijkt me een goed plan. Dus, ja. uh, en we horen wel, wel welke het is. Hoop, moet je wel opstaan. Ja. I'm okay. so